Drie uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het zelfmoordcijfer onder jonge mannelijke veteranen in de Verenigde Staten... is tussen 2009 en 2011 scherp gestegen. Het aantal veteranen tussen 18 en 29 jaar... die in die periode een eind aan hun leven maakten... steeg met 44 procent, zegt de overheid. Bij jonge vrouwen steeg het aantal zelfmoorden met 11 procent. Volgens medici vragen jonge veteranen wel hulp... voor de gevolgen van hun fysieke verwondingen... maar zoeken ze nauwelijks hulp voor psychologische ondersteuning. Het zelfmoordcijfer voor alle Amerikaanse veteranen samen bleef grotendeels ongewijzigd. Afghanistan is van plan 72 gevangenen vrij te laten... die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De VS zegt dat de 72 betrokken zijn geweest bij de dood of verwonding... van Amerikaanse of coalitietroepen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen. Wel tegen 16 anderen. Zij komen voor de rechter.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 Met Astrid de Jong. Waarom doen mensen eigenlijk mee aan programma's... zoals Utopia of Big Brother? Dat vraagt Erik zich af. Dus als je iemand kent die heeft meegedaan... misschien heb je zelf wel eens meegedaan... of je ingeschreven en ben je niet uitgekozen. Waarom deed je dat? Wat motiveert iemand om aan zo'n programma mee te doen? 0800-1121. Mevrouw Horneurs die heeft een geboorteakte... van de rooms katholieke Kerk uitgeschreven toen ze al elf maanden was. En ze vraagt zich af, wat is dat precies voor akte? Ze is wel geboren in Duitsland, maar uh, ja, mocht je daar uh, iets vanaf weten? 0800-1121. Jan Flippo vraagt zich echt al jaren af... waarom ze in Oostenrijk en Zwitserland de daken niet wat spitser maken... zodat er geen bergen sneeuw op blijven liggen. En John die is ooit oneervol ontslagen uit het leger... en vraagt zich af of dat op te heffen is met een gratieverzoek. Robbie, ook een hele herkenbare vraag. Wil graag weten uh, waarom je in de bus en in de trein geen gordel omhoeft. En Hans Jansen, die wil weten hoe het kan dat de heilige maagd toch moeder was. Dus hoe kan het dat Maria Jezus kreeg, moeder was van Jezus en toch een heilige maagd is. Antoinette vraagt zich af waarom we zo ons zo druk maken over het klimaat. Waarom laten we het klimaat niet het klimaat en geven we al het geld dat daaraan besteed wordt uit... aan mensen die het op dit moment nodig hebben. Paul die kent een verhaal over 1929 in Rusland... dat er geëxperimenteerd werd met nakomelingen van mensen en apen. En hij vraagt zich af of iemand dat verhaal kan bevestigen... of kan zeggen dat het een broodje aapverhaal is. En dan uh, is het het verhaal van Helene. Die vroeg zich net af uh, of er tegenwoordig nog mensen zijn... die zich exorcist noemen of duivels uitdrijven. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden en met nieuwe vragen. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapestage omroepmax.nl. Twitteren of Facebooken door te zoeken op nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op uh, omroepmax.nl. Het makkelijkste blijft natuurlijk altijd 0800-1121. En over Duivels gesproken, Alice en is dit. The Old Devil God Love. Still have that brain, Still have those tears And those rocks in my Goedenacht Astrid. Hallo, zeg het eens. Hoi. Um, ik kom uh, even terug naar de vraag van Hans Jansen. Mm -hmm, over maar de Heilige Maagd Maria. Maag Maria ja. Precies, inderdaad. Maar worden we niet uh, echt met z'n allen gewoon gefopt? Dat het zal leven? het zijn. Uh, Oké, okay, ik hoor je terug. Daar wil je iets achter doen? Oké. Okay. Ja, nou, ik vind het gewoon, uh, ik vind kerst leuk. Het is gezellig, ja. maar je zit wel in een verhaal van, ja, verdorie, wat zie je nou nog van waar? <laughs> ja, het is wel grappig dat je zegt, wat is er hoor. nog van waar? Alsof door de tijd heen het verhaal minder waar wordt. Nou, uh, vroeger wilde je wel in dat sprookje geloven. Daar ga je ja. niet mee. Ja. En uh, dat is allemaal oké. Okay. Later ga je afvragen van, ach, wauw, we zijn weer mee bezig. Ja. Ja, dat kan, hè? Ja. Maar ja, vaak moet je de verhalen niet letterlijk nemen, maar interpreteren? Ook symbolisch, ja. Dat uh, snap ik. Ja. En uh, dat doe ik ook. En dat is een, in ieder geval een leuke meer van Kerstvier ja. Maar dan nog denk ik van: we zitten elkaar gewoon voor de gek te houden. Oh. Ja. Ja, het is een beetje somber, hè? Ja, ja. Nou, nou maar ja, aan, ja, het is, aan de andere kant. Dus... Ja, ik wil het graag geloven, maar ik, ik, ik, ik kan me niet voorstellen hoe een maagd zwanger kan worden, bijvoorbeeld. Ja, maar het heeft ook te maken met het woord maagd... En ook nog eens een keertje met, dat klinkt misschien raar, de interpretatie van zwanger. Want het is. Ja, nou, het ik heeft. niet rijmen. Nee, nou ja, nee, al Hans dus ook niet. Dus als iemand nog eventjes dat verhaal weer uit wil leggen, 080112. Nou, ik geef het. Ik, als dat gebeurt, dan ben ik verlicht. Maar Mooi. Het uh, okay. is een heel slecht tijdstip om, om tien over drie s'nachts verlicht te worden. Maar goed, als het dan moet, dan, uh, dan moet het maar. Dan moet het maar. Ja. Oké, okay, meid. Dankjewel, Phil. Dankjewel. <laughs> Doei. Martine, goeienacht. Martine. Hallo. Hallo. Hi. Martine ben ik. Ja, nou. Ja. Zeg het eens, Martine. Uh, waarom kan je wel door glas. Kijken en niet je handen doorsteken. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je wel eens achter de geranium zit... en je dat af zit te vragen. <lacht> Toch? Ja. Ik vraag het me al heel erg lang af. Ja. Ik vraag dat iedereen die ik tegenkom. En, nou, nou, niet dat iedereen zo af en toe uitkomt, maar... Uh... Ja, want het is niet eens het kijken, maar ook bijvoorbeeld licht komt er wel doorheen. Ja, dat is het. Ja, licht. En dan ja. is het te maken met dat licht stofdeeltjes zijn en ook t, uh, t, uh, golven. Ja, en weerkaatsingen en, en allemaal dat soort ingewikkelde toestanden. Ja, ik, ik vind het zo'n, ik vind het zo'n, neem me dat, fascinerende ja. vraag. Ja. Om erover na te denken. Allereerst, fijn dat jullie er nog zijn. Oh, ja, dat <laughs> bij alle veranderingen, ik, Ja. Ik ik word wakker en ik eh, doe de radio aan. En ik denk: wat is dit? Ja, dit zat er van nacht. Dus, het is nacht zus. En nachts staan nog. Het is toch ook wat, hè? Dat je met je programma gewoon al eh, bijna vier jaar gewoon doorstomt. Ja. En dat mensen dan tegenwoordig verbaasd zijn, verbaasd zijn dat je er nog wel bent. In plaats van dat je je nog afvraagt waar is mijn programma gebleven. Ja, ja. Het programma, Want heel vroeger had je Afro salon. Ja, daar is, dat is natuurlijk. Dat is de overgrootopa van dit programma. Ja. Met ja. Karel van de Graaf. Ja. ja, en dat is dan niet de overgroot opa, maar meer de, zeg maar de vader. Ja, ja, ja, ja. ja, want ja. Ik, ik ken Karel een beetje. Die, die, die, die, dit is natuurlijk nog een uh, jonge blom. Goed, maar ja. um, uh, uh, over dat glas. Want ik krijg uh, van Mieke op de chat die zegt: Je kunt wel je hand er doorheen steken, maar uh, dan moet je heel hard slaan. En het... Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar het idee is dus: waarom kun je wel zeg maar dingen erdoorheen zien? Maar niet, uh, geen er vaste doorheen materie erdoorheen halen, er doorheen. halen ja. Ja. ja. Ja, en die maag, als ik even daarop mag, daar mag uh, reageren... Ja. Maagd betekent natuurlijk gewoon meisje. Nee. Nee, nee zo zonder door, ik maak geen grapje. Ja, maar het is, uh, toch niet, het is toch niet gewoon het heilige meisje Maria? Nee, want uh, Maria was pas heilig uh, toen... Uh, Jezus zijn taak volbracht had. En uh, ik heb me daar ook vaak over verwonden... dat 15 augustus is Maria onbevlekt ontvangen is van de katholieken. Ja. En dan 25 december wordt Jezus geboren. Hij heeft ook maar een hele korte zwangerschap gehad en zo. Ja. Maar uh, dat, dat moet je ook niet letterlijk nemen. Dat, ja, nee, maar dat zijn... is, nee, ik vind dat altijd wel moeilijk, hoor. Dat niet letterlijk nemen. Ja, dat... Ja, dat is ook zo, maar die evangelieën zijn pas opgestekend jaren na het leven van Jezus. Ja. Ja, je bedoelt dat ze er geen kalender naast hebben gelegd met hoe zat het letterlijk en hoe nee. laat is het waar gebeurd. Ja, want in de oost-orthodoxe christelijke kerken vieren uh... ze 6 januari kerst. Ja, nee, maar zo kunnen we natuurlijk... Ja, maar ja. dat gaat ook. Ja. Maar dit, het... het, het ik... Ik ja. heb een beetje de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Er is gewoon een duidelijke uitleg. De, de naam heilige maagd Maria qua, en toch de moeder van Jezus. Dat, dat, ja. Daar is gewoon een uitleg. Maar iemand met bijbelkennis moet het eventjes weer toelichten. Ja, dat lijkt ja. me fantastisch. Nou, mooi. Dank je wel, Martine. Dag. En ik hoop dat er iemand is met een zinnig antwoord op jouw vraag. Dank je hartelijk. Oké, okay, goeienacht. Jij ook. Dag. Doei. Niels. Ja, hi. Hallo Niels. Uh, nou, ik hoop dat ik uh, die mevrouw enigszins kan verlichten. <laughs> ja, doe jij eens een lichtje aan? Nou, uh, ja, ik, ik ben het helemaal, niet helemaal, uh, heb ik het meer, uh, meer praat, maar uh, de, de dokter Anders, uh, professor huppel pups Ja. die schrijft stukjes in de Telegraaf. Ja. En die had voor kerst, uh, een, dan lees ik die niet zo graag, maar. <laughs> had ik maar ja, je handen. moet soms wat, ja. Ja. En uh, die had dat hele kerstverhaal een beetje gesimplificeerd en uitgelegd. Ja. En uh, dat word ik heel erg uh, ook even een stukje van, van uh, meegeven. Ja. Dat ging onder andere ook hierover. Dat die, uh, die uh, Jozef, die had al een vrouw. Ja. En uh, die uh, ging een beetje dood en zo. Een beetje. En uh, toen had hij ook, uh, en die was ziek en toen had hij uh, een meisje, die heeft eigenlijk dus Mirjam. En dat is die Maria. Ja. En die rond een beetje naar huishouding en zo, zeg maar, soort thuishulp. En uh, nou, die dat vond hij wel leuk. En die heb je een beetje met een kind opgezadeld, zeg maar. En zo'n zo dienstmeisje, het is een dienstmaagd, weet je wel. Ja. En uh, nou, zo is dat maagd er een beetje in gekomen. Tenminste, dat meen ik uit die smalhout. Dit heb jij onthouden van, van de, de column van uh, professor Smal? Ja, ja, ja. ja. ja. Mm. dat lijkt me heel plausibel eigenlijk wel. Hm. Mm. Nou, ik vink hem nog niet helemaal af als je het niet erg vindt. Nee. Nee. Het overtuigt mij wel. Van die dienstmaagd? Ja, ze heette Mirjam. Want juist gaat er natuurlijk andere namen toen. En later is het Parian geworden. Oké. Okay. Goed. Nou ja, ik hou erbij totdat iemand met een nog sluitende verhaal komt, Niels. Oké, okay. dankjewel. Ik wil nog een, een, een, een beetje een vaag muziekje voor me willen draaien. Een vaag muziekje? Zegt, uh, ja. En die ja, hebben we niet. Ja, we ja, hebben alleen mooi. maar hele bekende aansprekende hits. Ja, maar dit is Lou Reed die uh, onlangs overleden is. Wat zeg je van? Lou Reed die on, onlangs overleden is. Oh, maar dat zijn toch. Lou Reed zijn geen vage muziekjes. Of wil je iets van, uh, van het onofficiële, uh, niet geïmporteerde album? Nee, al nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar, maar dit is een beetje. Uh, ja, ik, ik vind het vreselijk mooi en uh, je hoort het nooit op de radio. Maar ik, ik, op zich zou ik het heel graag nu zeg maar aan willen zetten... maar ik heb geen idee waar je het natuurlijk over hebt. Want Lou Reed's oeuvre nee. is nogal groot. Van de 12e uh, Venus is je Potverdorie zeg. Moet ik gaan zoeken hier ja, ja. in de computer? of? Ja, ja, ja dat doe je ook eens een visie. Ja, dan doe ik ook iets voor de, voor de enorme bijdrage die je altijd levert natuurlijk. En je... Ja, ja, ja. Ah, ik weet het niet. Of die, nou, sterkte in ieder geval. Ja. En, en, en dan wil jij, gewoon, wil jij gewoon afhaken en dan zit ik hier, moet ik ondertussen nee, zoeken ik, naar... Uh... Venus is fur. fur. Nou, er staat er niet in hoor, of ik spel het verkeerd. Venus is fur, dus in de mond. Even kijken... Ik moet het spellen, dat moet ik spellen als Venus in Furs, hè? In Furs, ja, in Bond. Ja, precies. Nee, heb ik niet. Nee, niet zo, ik heb discussiëren. discotheek. maar ik moet zeggen dat ik hem zelf thuis ook niet heel vaak aanzet. Nou, Sunday morning, hè? Oh, doorzetter ben je, hè? Ik had een mooi plaatje klaarstaan, naar aanleiding ja, nou. van je verhaal. Een mooi plaatje, Niels. Oh, zo, zeker. Nee, in nee, Ritje hebben we al gehad, hè? Nee, nee. Even kijken. Nee, weet je wat? Ik zet hem gewoon aan. Ik weet bijna zeker dat je het mooi vindt. Oké. Okay. zijn hey, nacht zetten. Ja, en ondanks ik dat, hoor, hè? dat ja. Ik vind het iemand anders plausibele verklaring heeft. Ja. Dankjewel Niels. Hai. Hoi. Hoi. Santana nou is dit. Is heel mooi. Echt. Maria Marie. Oh, maar. That story Growing up In Spanish Harlem is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, Taking a ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just sent, see you later. Dat was Santana, maar eigenlijk gewoon de band Santana. Maria, Maria was dat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en natuurlijk met antwoorden. Joop, nacht. Hoi, goeienacht. Hi. Ja, het klimaat is nogal hot. <laughs> ja, hot of cold. Het is uh, één van de twee tegenwoordig. Ja, nou, we moeten ons toch beschermen tegen de zee. Ja. En uh, nou zat ik zo te denken, we bouwen ook elke dag nieuwe huizen. Mm -hmm. En dan kunnen we nou niet een 300 kilometer lang rijtjeshuis bouwen... Uh, zeg maar op uh, 400, 500 meter van, van de duinen af... als tweede bescherming tegen de zee. Ja. Yeah. Nou, het is een beetje een simpel idee, maar het gaat wel... Uh, Kijk, die kosten die lopen uit de hand natuurlijk, van het uh, beschermen tegen de zee. Nice. En nou heb je twee dingen in één. Nou, het is natuurlijk niet zo simpel als het lijkt, want uh, ja, er zitten wegen tussen en zo. Maar ja, je kunt er winkelcentrum tussen bouwen. Maar, en ja, die wegen valt ook wel weer oplossingen voor te verzinnen. Uh, om soort kleine afsluitdijkjes of zo. Uh, misschien, uh, ja, zou het kunnen. Maar... Joop. Ja. Jouw idee is dus we bouwen huizen. ja, Zodat de huizen niet meer onder water komen te staan. Nou, kijk, in Venetië staan elke dag de huizen zeg maar in, in het water. Ja, dat je er nou, gewoon en... rekening mee houdt. Dat we huizen bouwen met een uh, um, watervaste eerste verdieping. Uh, ja, maar ook als gewoon... Uh, um, kijk, die duinrij uh, en de dijken, dat, dat is onze bescherming. Als dat ja. daar misloopt, nou, ja. dan loopt heel de Randstad onder. Ja, dus, ook uh, daar afhankelijk dus, van ja. waar het misgaat. Ja, ja, ja, ja uiteraard, maar dat ja. kan ook op meerdere plekken fout gaan. Die jij zegt bouw ah. een rij huizen ertussen. Uh, gewoon een hele rij, net als de dijk. Uh, en, en dan komt daar natuurlijk. Dat is al een keer een, een huis wegslaan of zo. Maar dan uh, valt dat te onvoorzien. Maar dan heb je een tweede defensielijn. tussen de randstad en, en waar de meeste huizen staan. en tussen de zee. Kijk, en welke mensen, we mensen moeten... gaan er dan in die huizen wonen? Dus het... Ja, precies. Nou, en dat klinkt nogal. Uh, uh, als een vocht of zo... maar die mensen kunnen best wel tuintjes hebben... en, en achter, uh, als dat maar afgesloten kan worden op een goede manier. Maar even voor mij, hè? Gewoon, ik denk met je mee... maar waarom niet gewoon een muur dan? Uh, ja, omdat dit uh, is functioneel en uh, steviger. En, en een muur kost alleen maar geld en oh, dat is ja. lelijk. En dit kun je zo, uh, zeg maar... Uh, ja, functioneel, uh, protectie. En worden het dan huurhuizen of koophuizen? Nou, dat mag jij weten. Ik denk dat de combinatie... want er zullen ook wel uh, uh, kantoren tussen komen en flats en zo. Maar, maar ja, ik goed, weet uh, niet of het storm loopt, hoor. Uh, nou, die storm die kunnen we wel verwachten. Ja, nee, maar ik, ik, ik, ben, ik ben bang dat, het, dat je met leegstand te maken krijgt, bedoel ik. Uh, nou, er komen in, in 30 jaar tijd komen er 3 miljard mensen bij. Dus ik denk dat dat wel wat meevalt. Uh. Ja, ja, maar, die, ja, maar die, mensen, offeren we die, die mensen gewoon en... op? Of uh, uh, de, de, de, kijken we wie er op zich het beste kunnen zwemmen in Nederland? Of, uh... Ja, als het aan mij ligt, maar dat is helemaal simpel gedacht. Ja. Is van, laat dat water maar komen. Uh, ja. dat, dat pompen we dan uh, drie dagen later wel weer weg. En zet maar beneden de plastic meubels klaar. Ja. En, en, en de waardevolle spullen boven, daar hoef je helemaal geen geld meer te investeren... Uh, nee. nou, dan, uh, dan hebben we gewoon drie dagen natte voeten. Maar dat lijkt ah, nee, mij ja, non, eerlijk gezegd nog een betere oplossing dan een 300 kilometer lang rijtjeshuis. Ja, nou ja, ik, ik weet wel dat plannen altijd van ver moeten komen. Ja. Maar ik, ik denk dat het een hele functionele oplossing is. Ik ga er even over nadenken. Doe dat maar. Dankjewel, Joop. Nou, fijne nacht. Ja, hetzelfde. Doeg. Doeg. 0800 1121 voor je vragen, je antwoorden of je wilde oplossingen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, Suzanne. Hallo. Goeie, Hallo. Goed, goeie, de, goeie nacht. Goeie nacht, Suzanne. Ik had een antwoord op, het, op Maria, de onbevlekte ontvangenis. Ah, fijn. En de maag. Ja. Dus Maria, de engel bezocht Maria. En, zei, en toen vroeg hij aan haar, en hij zei dus dat ze dus zwanger zou worden... en dat ze een zoon zou baren en een naam Jezus zou geven. Mm -hmm. En toen zei zij, ja, ge, uh, mij geschieden naar uw woord. Ja. Want zij was totaal helemaal onderdanig aan God. Ja. Ze En haar hele lood, waar ze dus vandaan kwam, dat was uit de, uh, uit de tak van Jesse... Die, uh, daar kwam zij vandaan en Anna was haar moeder. En het was een hele zuivere stam die helemaal zuiver is gebleven. Dus Maria was uitverkoren. Uitverkoren door God. Ja. En dat is dus zo belangrijk. Dat zij dus zegt mij de dienstmaag des heren. Mij geschieden naar uw woord. Dus zoals de engel haar vroeg of zij de moeder van God wilde worden. Maar hoe zit het nou met... Maagd en moeder, de combinatie. De maagd en moeder? Ja. De maagd die staat dus voor de zuiverheid. De zuiverheid nooit geen man heeft gehad. Mm -hmm. Jozef die is in een droom ook gewaarschuwd. He, dat hij dus Maria niet moest verlaten. Want ja. wat, zij, wat zij verwachtte was van de Heilige Geest. Als je de Bijbel erop naleest, ja. kun je het allemaal lezen. Je kunt... Ook in, je kunt zoveel antwoorden vinden in de Bijbel. Ja, maar het zou zo fijn zijn als iemand het antwoord al gevonden heeft... dat hij het even doorgeeft. Ja, maar dat is, dat is het er meer juist. Dus vandaar dus dat ik ook bel, want ik denk ik moet bellen hierover. Ja, maar het is... je moet Susanne, je moet je even inleven in iemand ja. die, die het niet snapt. Dat ben ik dan even. Ja. En dan daar zeg je tegen... Uh, Maria was maagd, was zuiver. Ja, want bij God is niets onmogelijk, dat staat er ook. Oké, okay, maar zij was ook de moeder van Jezus. Ja. Dus Omdat hoe Jezus... kun je nu maagd zijn en de moeder? Nou, bij God is niets onmogelijk. Dus dat is dus, het eigenlijk. Dat is een puur, puur geloof, oké? Okay? hè? ja. ja. Dus dat moet je ook geloven. Dus het is eigenlijk een, voorbeeld, te... van een ja. voorbeeld van hoe een onmogelijkheid toch mogelijk is. Ja. Dat is net als met kinderen krijgen, wat je niet, dat je geen kinderen kunt krijgen. He? Dus, mm -hmm. En dan gebeuren er dingen en zeggen ze... Ja, maar kijk, als die geest niet in dat lichaam komt... dan komt er ook geen, uh, uh, geen kind. Nee, dus het was eigenlijk een soort wonder... Het is een wonder. Het is een heel groot wonder. Ah. Een ontzettend groot wonder, waar wij heel erg dankbaar voor moeten zijn. Ja, nee, dat begrijp dat ik. Dat Maria haar ja-woord heeft gegeven om de zoon, van, de, de zoon van God te baren. Ja. Nou ja. En, ja. Okay. Maar da, dat is, is het antwoord. Nou, dat is, uh, het lijkt me duidelijk. Het lijkt mij dat... dat het, uh, dat even kijken, Hans Jansen dan lekker door kan roken. Want het was of een antwoord vinden of stoppen met roken. Dus, ja. Ja. Nou kijk, als je het God vraagt of hij je wil helpen. Ja. Ja, ja. Om te stoppen met roken. Ja. Dan kan het zijn dus dat hij jou dus daarmee helpt. En dat is dan een wonder, een teken. Een wonder betekent ook een teken. Een teken dus dat hij jou dus daarbij ga, gaat helpen. En dat hij dat, dat weg kan gaan. Nou, dan uh, moet Hans dat maar doen. Ja, dan heb awesome. ik nog iets met betrekking tot de exorcist. Ja. Exorcisten bestaan zeker nog. Oh. En er zijn er dus zelfs meer in opleiding gekomen vanuit het Vaticaan. Oh. Omdat het ontzettend veel is, en vooral in Nederland ook... Hm. Hè, dat de mensen dus zeg maar uh, een vorm van bezetenheid he, uh, hebben. Ja. Er zijn zelfs proefschriften geschreven... En ik heb zelf een boekje erover. Ja. En dat is in het Duits geschreven. Dat heb ik dus uit, uh, uit een klooster in Duitsland. Ja. En uh, dat, dat boek dat beschrijft ook aan de, de artikelen en noem maar op. Maar het is heel belangrijk dat de psychiatrie eigenlijk dus samenwerkt met een exorcist om te eerst te kijken... Op het psychologisch gebied. Mm -hmm. Of daar dus iets is. Mm -hmm. Is dat en dat het niet. Dan kan, kun je altijd overgaan tot exorcisme. Maar. Exorcisme gaat met. Het klein, je hebt het groot exorcisme. En je hebt het klein exorcisme. Oh. En daar zit een verschil in. Ja dat neem ik, ik aan. Heb zelf, ja. ik, ik heb zelf hiermee te maken gehad. Mm -hmm. Van iemand. Dus die dit, uh, dit is ondergaan. En die helemaal. Uh, ...naar was en alles ervan. Ja. En die op een gegeven moment... ...met zoveel problemen zat... ...en die met... Eh, ...hoe heet het... zelfmoordpoging zat. En ik heb haar meegenomen. En ik zeg... ...de enige ding wat voor jou de kans is... ...om hier helemaal af te komen... ...en goed gezond te worden... ...dat is dus de heilige Eucharistie ...van de Rooms-Katholieke Kerk. Oh. Want Jezus geneest nog elke dag. Maar goed, hoe is het afgelopen? Nou, het, uh, ze is in ieder geval daar waar zij was, is het uitgekomen. Want ze hebben toen, de tijd daar, nog mensen laten komen. Ja. Want die hadden dan de gave van, zeg maar, exorcisme. Ja. Ik zeg, het is niet nodig, want het hoeft niet bij haar. Want het is niet, uh, daar heeft zij geen last van. Oh. En. Een van de exorcisten in Nederland. Maar mm. men, he men heeft het daar niet zozeer over. Want mm. dat moet allemaal via de kerk en via de gangen gebeuren als dat gebeurt. Ja. Maar je moet, je, je moet heel veel kennis ook en dergelijke hebben van, het, uh, van de psychologie. Maar, maar de psychologie, ja, nee, ja, maar, goed. Ja, Susan, ja, het, ja, het, het, het is een, is een beetje van, uh, een breed onderwerp, maar... Um, Even voor, voor mij op uh, praktisch gezien, als je denkt van, nou, er, er zit iets duivels in mij, dan kun je, je gewoon melden bij de katholieke kerk. Dan kun je bij de katholieke kerk je melden. Ja. En dan? En dan zullen ze misschien eerst uh, kijken. Hier, ze zullen met je praten, ze zullen mm -hmm. met je doen, mm -hmm. uh, of, uh, of in ieder geval praten, of ze zullen je doorsturen. Want men gaat niet over een nachthuis. Oké. Okay. Maar de heilige Eucharistie. Ja. He, en dat is dus alleen in de Kroons-Katholieke Kerk of de Katholieke Kerk. Daar, die geneest nog steeds hoor. Nou duidelijk. Dankjewel Susan. En daar ben ik zelf een voorbeeld van. Jezelf ook genezen? Ja. Nou, ja. dat is mooi. In één klap toen ik de Heilige Eucharistie ontving. Kijk. Dus dat wil ik eventjes zeggen. Dankjewel Susan. Ja, graag gedaan. Goeiedag. Mag ik het Ave Maria van Cuno vragen? <lacht> ik weet niet wat het is. Maar ik, voel me echt, ik, ik voel me alsof ik voor een zaal plaatjes sta te draaien. En mensen echt van de Zuiderzee beladen ja, tot, tot Metallica aankomen vragen. Wat zeg je? Niet te eerder voor mij. Oh, maar, te maar eerder van de moeder, moeder gods. Maar dan mo moet ik nu echt het Ave Maria? Het past niet bij me. En toch is het heel erg mooi. En ik denk dus dat vele mensen hier ook nog dankbaar voor zullen zijn. Ja, weet je wat het probleem is? Al als zijn er maar twee mensen die denken nu van... Oh, dat zou ik fijn vinden, het Ave Maria. Al zijn er nu 70.000 mensen die denken... Nee, niet het Ave Maria midden in de nacht. Maar ja, die twee mensen die zitten er nu natuurlijk helemaal op te hopen. Ja. Maar je, je vraagt ook okay. nog een speciale uitvoering. Dat is nog veel erger. Want jullie nee, nee, ja, dus je hebt er heel veel uitvoeringen van. Ja. Hoe een, het, je uh, zegt van, mogen. doe maar wat. Doe maar een, uh, nee. doe maar een uitvoering. Ave Maria van Kuno. Dat vind ik de mooiste uitvoering. weet ik niet of ik die hieronder heb staan. Nou, ik denk dat ik er een Weet je wat? Ik prik er gewoon één. Want anders weet ik niet wat ik moet kiezen. En dan zitten we hier er morgen nog over te praten. Dus we doen. Kunnen we een compromis sluiten? Doen we een stukje. Is, ook, is natuurlijk ook weer. Dit is natuurlijk ook erg, een stukje. Want er zit natuurlijk een opbouw okay. met een begin en een eind. Dat kan natuurlijk niet. Kan ja. natuurlijk niet een stukje. Dat kan, ik heb... Nou, dan zit ik weer. Nou, ik, uh, ik doe gewoon wat. Ik prik er nu een. Ik doe gewoon start. Zo. Ja. Hoppakee. Ja, dankjewel. Dat zacht. een uitzending. Daag. Dag. Cuando serás mía si me quisieras Zin, zin, ZANG Het AV Maria, eerst van Belle Peres... maar daarna maakte ik het goed hoor... met Andrea Bocelli. 0800-1121 is het nummer dat je kunt blijven gebruiken... voor al je vragen en je antwoorden. Ja, weinig antwoorden nog steeds... dus ik, ik breng ze nog even in herinnering... de vragen die nog openstaan. Waarom doen mensen mee aan programma's zoals Utopia? Hoe kan het dat mevrouw Horneur... een geboorteakte heeft uitgegeven... door de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland... Uh, waarom hebben ze de daken in Oostenrijk en Zwitserland niet puntiger gebouwd... zodat er geen massa's sneeuw op blijven liggen? Uh, kan Sean via een gratieverzoek uh, afkomen van het oneervol ontslag... dat hij ooit kreeg uit militaire dienst? Robbie wil weten uh, waarom we geen gordel moeten dragen in bus of trein. Antoinette vraagt zich af waarom we niet minder aandacht aan het klimaat besteden... of minder geld vooral en meer aan zaken die nu spelen... Paul wil weten of het verhaal dat hij heeft gehoord uit 1929 in Rusland... dat geprobeerd werd om mensen met apen te kruisen, of dat waar is. Helene die wilde weten of exorcisme nog in gebruik was. Nou Die kan ik eigenlijk afvinken. En Martine vraagt zich af waarom je wel door glas heen kunt kijken... maar niet bijvoorbeeld je handen doorheen kunt steken. 0800-1121, als je op een van de vragen een antwoord weet. Mirjam. Ja, hallo. Hallo. Inderdaad, liefde dat je die avond Maria nog. Uh... Tweede bedoel ik, ik er achteraan ja, ik klikte in een willekeurige aan, maar dan ga ik me natuurlijk toch schuldig voelen, ja. Ja, ja. Nou, ik heb het goed gemaakt. Ja. Ja, precies, Je moest ja. alleen lang wachten nu, maar ja, dat is, kan het ene ook, ik kan ook niet iedereen gelukkig maken. Maar... Nee, daarom, en ik moet zeggen dat ik het tweede Ave Maria een stuk mooier vond dan het eerste, dus dat, uh, dat scheelt. Nou, ik moet zeggen dat ik Ave Maria door Belle Perez ook wel <laughs> een verrassende bijdrage vond. Ja, nou, dat verras zeker, verrassend ja. zeker, ja. Maar zeg het eens. Uh, ja. ja, nee, ik had een antwoord op de, de gordel. Uh. Oh, ja, vertel. Uh, als je in, gewoon in een auto zit, zit je laag. Ja. Yeah. En als je uh, een auto tegen een auto... Dat zijn twee, zeg maar... Uh, ja, dan heb je evenveel massa zeg maar. Mm -hmm. Zit je in een, in een bus, zit je sowieso veel hoger. Maar je hebt ook veel meer massa. Dus als jij dan tegen een andere auto aanrijdt, is het effect minder. Oké. Okay. Uh, je stoot natuurlijk wel wat naar voren. Ik bedoel, ik zeg niet dat het prettig is. nee. Maar uh, de kans dat je helemaal in de kreukels komt te liggen, is uh, echt stukken kleiner. Oké. Okay. En bij een trein dan? Want als een trein een keer ergens tegenaan rijdt, dan vlieg je behoorlijk uh, ja. door de coupé. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk dat, het dat, dat weet ik dus niet echt. Maar ik denk dat het risico, uh, hoewel dat het in Amsterdam is, of in Nederland natuurlijk ondertussen ook wel erg druk is. Maar ik denk dat het risico uh, veel kleiner is. Je zit natuurlijk toch in een bepaalde rails vast, dus... Zeg maar bomen en dat soort dingen. Of uit de bos vliegen zit er al veel minder snel in. Zeg niet dat het niet gebeurt, maar veel mm -hmm. minder snel. Nee, inderdaad. Dus dan heb je het natuurlijk echt van trein op trein. Of, of uh, ja, en ik vraag me dan ook echt af of een gordel nog iets helpt. En daarbij zie jij iemand als, als er dus een gordel in een trein zit. Ik zie, uh, ik zie mensen dat ook niet vastmaken. Oh, die arme conducteur. Die arme ja, conducteur. Ga eens met je voeten van de bank Doe je gordel eens om. Precies, ja, natuurlijk. dat wordt hem niet, hè. Nee. Dat gaat hem helemaal niet worden. Nee. Nee, maar... bedoelt, wat je met, met een bus dan ook weer hebt. Kijk, op het moment dat je als bus tegen een, een, een lantaarnpaal, mocht je uitrekenen of dat tegen een lantaarnpaal aanreedt. Mm -hmm. dan geeft die lantaarnpaal gewoon veel meer mee. Als <laughs> dat met, met, ja, toch? Ja. Als dat je dat met een autootje doet. Ja, maar je kunt met een bus natuurlijk wel een behoorlijk ongeluk krijgen. Maar inderdaad, dan is het dan gebeurt er iets anders met je lijf dan wanneer je uh, rijdend in een auto een ongeluk krijgt. Precies, de, de, de, ja. de kans dat je echt als een, als een sardine in dek komt te zitten, dat die, die, is, uh, die is veel kleiner. Een goede de schudding zit er, uh, ja. als je echt een goede knal maakt, daar ligt er wel in. Maar goed, die, de, de ongelukken die je hoort, uh, die dan gebeuren met uh, uh, uh, toeristenbussen, zeg maar. Daar zit wel ja. een gordel in, of niet? Weet ik niet eerlijk nee. gezegd. Maar sowieso, als er zoiets ergens gebeurt, dan helpt een gordel ook niet meer in een bus. Nee, meestal wordt het dan ook zeer vakkundig van, van, van een... Uh, Rafijn. Van een, of, van, ja, dan uh, ja, kun, je, kun je wel een gordelom hebben, maar dat helpt natuurlijk niet. Ja, dan, dan heb je juist ja, liever nog misschien geen gordelom, bedoel ja ja, ja. Oh, ja, dat is altijd... Ik ben er wel altijd bang dat inderdaad de, met dat verhaal dat je in het water terechtkomt en dat je je dat bedoel ik. Ja, dan heb je liever ja. dat je denkt van nou dan, uh, ja. dan heb ik liever vrij kans als je nog iets, uh, nog iets kan op dat moment. Ja. ja toestanden. Nou, uh, duidelijk Mirjam, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Fijn dat je belde. En een goede nacht ja. nog. Oké, okay, ja. dag. 0800 1121 Rutger. Hallo Rutger. Hallo Rutger. Hm, wordt hem niet echt. Misschien Japo dan? Ook niet. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Met wie? Met Japo. Dag Japo, zeg het eens. Ja, dat verhaal van Jezus Maria, onverzekerde gevangenis. Ik had toch even ernstig het gevoel dat ik moest ageren. Ja. Nou, leg het uh, uit, Japo. Ja, nou, leg eens uit. Kijk, je moet geloven wat je wil, dat vooropgesteld, ja. maar ik ja. denk toch dat ik een iets plausibeler verhaal heb. Um, ik heb voor een poosje terug heb ik een, een, een heel mooi uh, verhaal gezien... verteld door Bram Vermeulen. Ja. Dus uh, dat is wel een aanrader om een keer op te zoeken. En uh, die heeft gewoon een wat meer logische verklaring over, uh, over dingen. We zijn het er wel over eens dat het 2014 jaar is geleden... dat Jezus is geboren, ongeveer met kerst, nietwaar? Mm -hmm, ja. Ja, nou, zo Ja, rond ik bedoel, tijd... er zijn nog steeds mensen die het ook daar met je oneens kunnen zijn... maar voor ja, nou, sake nou, argument, de sake of argument... In, ja. in dit verband hebben we het over dit ja. verhaal. Laten we in ieder geval een paar vaste waarden kunnen <laughs> vastleggen. Nou, ja. Oké, okay. let op. 2014 jaar in de buurt van Bethlehem was er, uh, waren er geen steden of, of dorpen ja, of iets dergelijks. Waren her en daar waren er boerderijen. Ja. Die boerderijen hadden ook geen stallen, maar die hadden een onmuur, uh, onmuurd, uh, onmuurde binnenplaats waar ze hun eigen vee bewaren, omdat er gewoon nog roofdieren buiten liepen en dergelijke. Weet je, dat was niet zo netjes geregeld als tegenwoordig. Precies. Nou, um, het was dus hoogst on, uh, onvriendelijk... omdat het ook woestijnachtige gebieden is... overdag een graad van 40 en s'nachts uh, misschien wel min twintig of zo... was het hoogst ongebruikelijk dat wanneer reizigers zich aandienen bij de poort... dat je die wegstuurde, dat deed je niet. Die, die haalde je binnen, die gaf je te eten en... Uh, dat, dat, dat, dat was van common sense. Daarover herbergen bestonden toen nog niet. Mm -hmm. Maar goed, ga je het geloof eh, zoals wij dat nu kennen, uitleggen aan boeren in de 17e eeuw in Engeland. Ja, dan kennen ze dat niet. En dus is Jezus geboren in een stal waar mm. een bos en een ezel in ja. woonden. En dat is heel erg dat hij in een voerbakje moest liggen, maar waarschijnlijk. Was dat het allerlekkerste zachte plekje was... ik konde vinden? Als je het zo brood. ziet, dat kribbetje, dan is het de, over het algemeen, denk ik altijd, het ziet er best comfortabel uit met stroot. Of? Ja, nee, maar ja. Ik, ik bedoel, als je, als je het zo bekijkt, hè, ja. dan gaan dingen gewoon lost in translation. Ik geloof ja. dat de Bijbel, voor zover ze na kunnen gaan, iets van 15 keer uh, is, is herschreven mm -hmm. en dan telkens vertaald uit een oude taal. Ja. En daar gaan, daar gaan gewoon dingen in verloren. Ik bedoel. Je, het hele verhaal kun je natuurlijk vraagtekens bijzetten. Ik ben vroeger gereformeerd opgevoed en ik, ik ben nu een van de grootste atheïsten die je vinden kunt. Het, uh, het verhaal snijdt voor mij geen hout meer, zeg maar. Uh, je kunt je bijvoorbeeld ook afvragen hoe Jezus als kind was. Ik bedoel, daar hoor je nooit verhaal over. Hij is op een gegeven moment geboren... En volgens ging die in posse, uh, ging, ging die vormen, weet je wel, een groepje mensen. En uh, verricht wonderen, shout over water. Maar hoe die is geweest als kind, hoor je nooit. Ik bedoel, heb die zijn neerstaan te maar als die ver verloor met knikkeren bijvoorbeeld. Maar wat te voor. we kunnen natuurlijk op zich, kunnen we gewoon tot het uh, Radio 1-journaal vullen. Met het bespreken van de Bijbel en dingen die je niet letterlijk moet nemen. Maar de kern van het verhaal is Maria, de heilige wel. maagd, moeder. Ja, nou ja, dat, dat zal inderdaad... Weet je, waar het allemaal fout gaat met, met de religies in de wereld... is dat mensen keihard vasthouden aan het verhaal wat hun voorgespiegeld is. Want hun ouders hebben dat zo verteld... en hun grootouders hebben hun ouders dat zo verteld, enzovoort, enzovoort. En als je het verkeerd doet, dan is de straf dat je in hel komt. Dus dan, dan wil je wel vasthouden aan het verhaal wat jou voorgespiegeld is... Maar ik bedoel, mensen in het oosten hebben die sterrens ook met Mohammed en Allah, geloof ik. Nee, maar uh, dat begrijp ik. Maar... Het verhaal van Maria die onbevlekt werd ontvangen. En dus de moeder werd van Jezus. Nou ja, via het, het verhaal van de kerst. Uh, het, het kerstverhaal. Dat, dat het uh, kindje werd geboren. Die, de, de, dat... Ik begrijp dat het door de overlevering. En inderdaad, yeah, Lost in Translation. Dat het allemaal dat je het allemaal niet heel letterlijk moet nemen. En dat het allemaal andere betekenissen zijn geworden en allemaal. Maar hoe leg je uit dat iemand um, zonder gemeenschap toch. Moeder wordt en uh, ma maagd blijft, zeg maar. Is dat, nou. is dat dan dat wonder waar Suzanne het over had? Of... Ja, als jij als volgeling uh, uh, dus aanneemt... dat er dan bestaan wonderen gewoon. Dat is zo, maar ik bedoel, wij hebben de afgelopen 2000 jaar niet nog meer over water zien lopen. Dat is ook een wonder, zie ja. je ook maar weinig. Nee, maar jij zag, dus jij, want dat is wat Susanne net zegt. En jij zegt, nee, maar ja, ik moet er toch even geloven, op reageren. Dus wat is. Ja, dat, waar dat, zit dan. Dat, dat, dat is dus het probleem: dat is rotshard geloof mm -hmm. in zoals het is geschreven. Nou ja, en als je dat laatste boek aanhoudt en dat is 15 keer herschreven uit. Ja. Uit het oud jurie naar dat tijdje naar het Romeins, weet ik al niet wat, ik noem maar wat. Ik ken jouw talen niet. Maar dan blijft er weinig over. Ik bedoel, denk je ook dat er een zwang tegen Eva ze te praten in het paradijs? Beeldspraak, lost in translation, dat soort dingen allemaal. Dus je moet het niet zo letterlijk nemen. Maar ik ben toch wel benieuwd wat er aan ten grondslag ligt. Kijk, nou ja, als je zegt de slang die tegen Eva sprak in het paradijs... dan is de slang natuurlijk de belichaming van het kwaad. Iemand die spreekt met de, de tong daar, hoe zeg je dat ook weer? Nou ja, tong de ja precies, daar zit allemaal ja. zit een soort basis in... waarvan je denkt van oké, okay, het is logisch dat daar uiteindelijk een slang van gemaakt is. Ja, maar ik vind ja, dat... in het hele verhaal van de maagd Maria... denk ik niet, oh ja, het is heel logisch dat zij maagd heeft moeten... Nou ja, misschien inderdaad het verhaal, verhaal dat ze dus heel zuiver was. Is dat het? Ja, ik zei al dat ik in, in het begin van het gesprek... dat ik een paar dingen hiermee aanhaal uit het verhaal van Bram van Meulen. Ja. Uh, die, die daar een heel mooi uh, uh, uh, ja, een stukje theater over heeft gemaakt... Uh, maar dat was een verhaal wat hij graag wilde delen met mensen, omdat hij dat zelf ook zou ervaren. Dus ja, wat je daarvan oppikt, dat moet je zelf weten. Maar die heeft een, een, een, een stuk uh, ook met betrekking tot dit, een stuk logische verklaring. Maar dat gaat er verder nu allemaal uit te leggen. Nou nee, ja, maar een van... korte samenvatting zou wel fijn zijn. Want wat is dan de kern van zijn verhaal? Um, de kern van het verhaal is dat. Uh, de, de goden die wij. Nou, ja, Jemen, hoe ja, lastig hè? Nee, zes voor vier, midden in de, de nacht. Wij, <laughs> ja, nee, ja, de ja. goden die wij kennen. Ja. Hè, de, de, de, de, zoals wij God ervaren. Een, een opperwezen, iets, iets wat wonderend verricht. Ja. Maar laat ik hier een ander stukje beeldspraak uh, uh, gebruiken om, om, het, om het duidelijk te maken. Niet, niet zo heel lang geleden zijn de pygmeën ontdekt, hè, relatief niet zo heel lang geleden. Ik vind het een grote stap dat... van de maag Maria naar de pygmeën, ja, nee, maar, maar ik ga niet mee. Nee, het, ja. het, verhaal, het verhaal komt hier terug, let op. Ja. Die zijn ontdekt door een groep wetenschappers, die deden onderzoek in dat gebied... en die zijn gedropt door een groot vliegtuig. Hè, en als parasitist zijn ze geland. En dan moet je dus uh, zien hoe de, uh, hoe de pygmeën dat beleefd hebben. Mm -hmm. uit, een grotere zil, uit een grote zilveren vogel daalde op de aarde neer goden, die waren beduidend groter dan, hunze dan hunzelf. En een van die goden was bijvoorbeeld John, en die kwam uit Boston. Ja. En tot op de dag van vandaag is op de plek waar dus de pygmede zijn ontdekt daar is die gemeenschap nog steeds, is er een altaar voor de God John Boston. Ja, ja nee, dus... maar ik weet... Het, het, het... Kijk, ik begrijp nou, ja, stel, wat jij stel. bedoelt met je moet ja. niet alles letterlijk nemen en het is ook een invulling van en, en iedereen heeft een ander referentiekader en kijkt dus van, vanuit een andere hoek, zeg maar, naar die, de, de, wat er gebeurt. Alleen ik vraag me dan inderdaad af waarom dat ooit ontsproten is van uh, heilige maagd naar de moeder van Jezus. Wat dan die toevoeging maakt, Maar inderdaad zou een verklaring kunnen zijn die zuiverheid dat dat benadrukt is. Ja. Dat ze van, nou, een, ik, van die ik, hele zuivere tak kwam. Geef hem maar een draai aan, weet je. Als we je, dat. Als je, wilt, <laughs> als, je, als je wilt geloven wat je wilt geloven... is er ja. altijd een uitleg voor te vinden. En dat is mijn punt en een beetje van. Kijk, ik heb ja. zelf er een andere overtuiging over. Ga ik mensen niet al te veel meer lastig vallen? Ik bedoel, je moet dat zelf zien of zelf ontdekken. Of zo. Nou, als dat er niet voor je is, nou, hou je het lekker bij je eigen verhaal. Nou, dat is maar, altijd een dit, mooie dit, basishouding, maar, nee, maar ik begrijp ja, nee, wat je maar, bedoelt, dit, dat, Japo. Dank je wel. Oké, okay, fijn uitzending verder. Dank je. Dag. Doe, doe. Doei, 0801121. 0800-1121. Bob? Ja? Goeie. Hallo. Bob de buschauffeur? Nou, ik ga je meenemen met de bus. Oh. We gaan het hebben over de gordel. Lijkt me leuk. Een leuk op, antwoord. Mijn spreekbeurt ja. gaat over de gordel. Ja. <laughs> Vertel, Bob. Ik Buschauffeur yeah. geweest. En ik kan je alles vertellen over de gordel. Maar heb je gehoord dat ik net Mirjam aan de lijn had? Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord. Ja. Had je daar nog, uh, dat je denkt van nou, maar dan vergeet ze dat te vertellen. Of dan moeten we wel ja, even Ja, maar dat... moet je luisteren, ja, uh, luisteren. Iedereen mag zijn mening hebben. Oh. Uh, ik wil jou een antwoord erop geven. Ja. Uh, een ander antwoord. Oh. Niet in ieder geval, hè, laten we duidelijk zijn voor Robbie. dan. Oh. We hebben dus openbaar vervoer. Dat is de bus, ja. de trein, de tram. Ja. We hebben gesloten voer, dat is ook een bus. Ja. Die zijn verplicht om de passagiers de goddel te dragen. Ja. Omdat het gesloten vervoer is. Ja. Maar een openbaar vervoerbus die rijdt op tijd, ja. die stopt om de twee, drie minuten. Mm -hmm. ja. Dat is een ontheffing op geen goddel in de bus. En dat staat in het reglement. En, en dat hebben allemaal zijn verhaal. He, een bus moet geld verdienen, moet rijden, moet ze subsidie krijgen, zijn extraatjes. He, dat werkt niet. Die buschauffeur, die kan niet iedereen helpen en nalopen. Nee. En zijn goddelpunt omgooien. Dat werkt niet als dit. Hmm. Ook waarvoor mogen mensen ook staan in de bus. Ja, oh ja. En dat is dat mag ook niet in de auto. Mag dat niet in de nee. auto? Nee. nee, je mag niet staan. Je moet in de auto ook zitten. Hmm. In de gordel. Ja. Zelfs een hond in de auto moet vastzitten. Echt? Ja, als je een hond in een auto vervoert zonder gordel... of zonder een, een hondenkooi die vaststaat, ja. heb je een probleem. Maar mag je überhaupt, mag je, je golden retriever in de, in de gordel zetten? Nou, een, een hond heeft een, uh, een, een heupband om. Ja. En als jij een, een, een gordelband hebt, uh, zo'n kinsgordelband hebt... en je doet die door de heupband heen van je hond... Ja. Zit hij aan de gordel, dan gaat die hond niet door je raam heen. Als er ook iets gebeurt, dan zit hij in de gordel, dat mag. Maar in feite om een betere plek voor je hond te plaatsen... Ja. is gewoon echt in een, in, in een hondenbak achter in de auto. Ja, dat, dat, dat lijkt mij ook. Ja, ja. taxichauffeurs, eh, ja. die, als die alleen rijden, moeten ja. ze een gordel om. Krijgen ze passagiers in de auto... Of het daar hebben ze vrijstelling voor. Hm. Dus dat is een, een reglement in het verkeer zegt: Ter alle tijden golos dragen. Maar okay. voor het openbaar vervoer hebben ze die uh, vrijstelling erin gegooid. ontheffing. Oké. Okay. Nou Bob, we gaan naar het nieuws. Dankjewel voor je bijdrage. Oké. Okay. Goeienacht nog. Hoi. Dag. En voor jouw bijdrage kun je natuurlijk ook gewoon bellen. En het nummer blijft dan ook 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max.